In U. NPO Radio 1, met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Ja, nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Het is zover, oh, die Olympische Spelen. Ze zijn uh, bijna van start. We wachten natuurlijk nog op de Vlam die gaat branden. Maar die openingsceremonie is prachtig en vol symboliek. En in het stadion zit voor ons Misha Blok. Ja, we kijken naar de atleten die binnenkomen. Tsjechië op dit moment. En... Uh... Ja, wat opvalt is dat op de binnenring staan nog steeds 93 vrijwilligers te bewegen. Zodat de mensen in het publiek gewoon lekker warm blijven. En Koreanen zijn dan ook echt zo dat ze dan ook gaan meedoen. En dat de hele avond blijven doen. Zometeen veel meer vanuit het Olympisch Stadion. Maar eerst deelnemers presenteren zich tijdens die openingsceremonie. Dat wordt namelijk ook internationaal met Jan van der Putten. Het is al een uur aan de gang in Pyeongchang in Zuid-Korea... de openingsceremonie van de Spelen. Een kleurrijke show is het met veel muziek en Zuid-Koreaanse symboliek. En alle deelnemende landen maken hun opwachting... nadat de Zuid-Koreaanse vlag werd gehesen onder het zingen van het volkslied. Dan nu het moment waarop velen wachten. Dat moment zit er aan te komen. De landenparade. 91 landen in totaal. En de opkomst is op volgorde van het fonetische schrift Hangul. Oftewel, op volgorde van de Koreaanse klank. Linksonder in beeld begint het met uiteraard Griekenland. Dat land, daar is de Olympische Spelen, als het ware, geboren in 1896. Vier atleten namens Griekenland. De vlag, wo de vlag wordt gedragen door Sofia Rally. En die vlaggen die uh, liep in eigen land ook een stukje met Olympische vlam. Die uiteraard uh, vanuit Athene Ghana. naar Ghana hier gebracht is. Ghana met Aquasi Frimpong. Een goed lachse. Ja, half Nederlander, half Ghanese. En tegenwoordig woonachtig in de Verenigde Staten. Hij doet mee op het onderdeel Skeleton. En dat is een geweldige prestatie van Aquasi Frimpong, Peba en Nederland. hier is Nederland en met een big smile is daar Jan Smekens. Hij draagt de vlag voor Nederland. Elf atleten dus aanwezig bij team NL, onder leiding dus van Chef de Mission Jeroen Bijl. Shorttrack ploeg is dus aan het trainen. Daar zien we Mark Rutte. ...zwaait naar de Nederlandse ploeg. 24 medailles in Sochi. Een ongekend aantal. Noorweg. En we gaan door naar Noorwegen. En tijdens die opening was er een historische ontmoeting... ...tussen Zuid- en Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse president Moon drukte de hand van Kim Yo-jong... ...de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un...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 De Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank doen onderzoek naar de bestuurscultuur bij ABN AMRO. Minister Hoeksta van Financiën heeft een bericht daarover van het FD bevestigd. Aandeling voor het onderzoek is het onverwachte opstappen van president-commissaris Olga Zoutendijk. Er was kritiek op haar manier van leiding geven. En de toezichthouders willen volgens het FD weten of er binnen de Raad van Commissarissen nog wel voldoende vertrouwen is. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid noemt het een grof schandaal... dat een officier van justitie heeft moeten onderduiken wegens bedreigingen. De officier uit het noorden van het land leidde volgens de Telegraaf... een onderzoek naar motorclub No Surrender. Ze werd bedreigd en ze kreeg daarvoor enige tijd bewaking... en moest met haar gezin onderduiken. Ze is inmiddels ook overgeplaatst. Grapperhaus wil niets zeggen over de mogelijke daders... maar hij zegt wel dat er wordt gewerkt aan een keiharde aanpak... van de zogenoemde ondermijnende criminaliteit... Heel gericht met de Belastingdienst, met de officier van justitie, de politie, met de burgemeesters, deze criminelen... Keihard aanpakken in hun organisatie, in hun geld. En u weet, heb ik vorige week ook in een van de kranten gezegd. We gaan de straf aanzienlijk verhogen voor leden van dit soort organisaties. Zodat ze zich niet kunnen verschuilen achter de vereniging of de club of weet ik wat. Maar, maar zijn we er dan? Want zij zijn ze echt nergens voor terug. Dat is Maar zij zijn ze toch nergens voor terug? Nou, maar zijn we er dan? U heeft de afgelopen maanden ook kunnen leiden, lezen dat we een hoop van dit soort uh, mensen en partijen aan het aanpakken zijn... en eruit aan het graaien zijn bij hun nekvel. En daar gaan we mee door. En uh, we gaan niet ons laten intimideren uh, door dit soort uh, acties... waarbij ik nogmaals wel wil eindigen met... ik vind het bijzonder akelig dat gewoon een goede gedreven professional... op deze manier uh, wordt aangetast in haar persoon. Ik vind ik dat handen, uh, waardeloos. In Naarden is voormalig hoofdofficier van Justitie Hans Wrakking overleden. Hij werd in de jaren negentig bekend... toen hij enkele grote onderzoeken leidde tegen de georganiseerde misdaad. En hij was een van degenen die de IRT-affaire aanzwengelden. De sluiting van de Amerikaanse overheid is alweer voorbij. Vannacht verliep de deadline bij de stemming in de Senaat over de begroting. Later stemde de Senaat er toch mee in... en even later ook het Huis van Afgevaardigden. In Egypte is een grote antiterreuroperatie begonnen. De overheid wil dat de Egyptische politie en het leger... in het hele land terroristische en criminele organisaties uitschakelen. Het NOS-journaal. En wordt dit jaar flink geïnvesteerd in fietsenstallingen op stations. NS en ProRail steken 8 miljoen euro in een nieuwe entree op 44 stallingen. Het gaat om de onbemande stallingen die nu vaak een draaihek hebben. Met een fiets door zo'n hek is volgens de NS niet ideaal. Wij zagen... Uh, ook vanuit uh, de klantonderzoeken die wij uitvoeren. Nou ja, dat die laag beoordeeld werden. Dat mensen het niet prettig vinden. En inderdaad altijd een beetje gestuntel. Uh, nou, we, we verwachten nu dat dat uh, verbetert met de nieuwe toegang. Maar ook dat de bezetting uh, van die fietsenstallingen hoger wordt. zodat ze beter gebruikt worden. Doordat ze de eerste 24 uur gratis zijn. Het Mauritshuis in Den Haag heeft een schilderij van Jan Steen teruggevonden. De Bespotting van Simpson. Met jarenlang aangezien voor een 18e eeuwse kopie. Maar het blijkt wel degelijk om een werk van de meester zelf te gaan. Verslaggever Joris van der die keek ernaar samen met curator Ariane van Suchtelen. De Bespotting van Simpson. Simpson staat in het midden. Dat is die man met het gouden kleed. Dat is die man die gevangen is genomen. Die, die met een gezicht vol verschrikking kijkt naar de lila. En de lila, dat is een trut. De lila is een, een, een valse vrouw die hem verleid heeft... en zijn geheim heeft ontfutseld. Ja, en ze maakt hem een... een, een ja, ik wilde mijn middelvinger al opsteken... zo'n soort beweging maakt ze... door uh, wijsvinger en duim bij elkaar te houden. Ja, dat is eigenlijk de vrouwelijke variant... van die opgestoken middelvinger. Uh, zij heeft hem verleid... en uh, daardoor is hij nu te gronden gericht... En ze laat eigenlijk hier heel mooi zien hoe gemeen ze is. Ze laat zich door een andere kerel betasten. Ze telt haar geld uit en ze maakt dat vreselijke gebaar. En Jan Steen zelf staat erbij en kijkt ernaar? Uh, Jan Steen zelf uh, staat er ook bij. Hij kijkt ons aan. Hij wijst naar wat er gebeurt en hij laat ons zien van pas op voor die valse vrouwen. Uh, hij heeft zichzelf geschilderd, maar heeft hier linksonder ook zijn naam gezet. Waarom werd het schilderij toch niet aan hem toegeschreven? Ja, dat zal te maken hebben met onbekendheid met dit type schilderijen van Jan Steen. Zijn historiestukken, stukken, bijbels, mythologische taferelen. We kennen eigenlijk vooral die huishoudens, hè, die kwakzalvers, die herbergscènes, eh, dat soort voorstellingen. Dus eh, men is veel minder bekend met dit soort schilderijen van Jan Steen. En ja, in Antwerpen hebben ze er dan niet naar gekeken? Waren ze niet geïnteresseerd of hoe werkt dat? Nou, ze hebben in Antwerpen een heel groot depot met heel veel schilderijen. Ze zijn gespecialiseerd in Vlaamse kunst. Ze zullen niet altijd alles op het netvlies hebben gehad. Maar het is niet dat dat dom is dan of zo? Nee, dat denk ik helemaal niet, nee. En u was, toen u er naar keek, dacht u van... oh, het is wel een hele bijzondere dit. Ja, toen ik er naar keek, toen dacht ik wel meteen... het schilderij heeft zo'n hoge kwaliteit. Uh, het is op, zo op alle fronten in schilderstijl... Uh, figuurtype, uh, detaillering, kleurgebruik... Uh, type voorstelling past zo goed in het even van Jan Steen. Uh, dat moet wel van hemzelf zijn. En toen uh, we goed naar, dat, naar die signatuur keken. zagen we ook heel goed dat hij helemaal niet vals is. Ja, en je kunt zich helemaal niet identificeren met die vrouwen. Uh, nee, nee, dat uh, mm. zou ik toch niet willen. Zij Ariane van Zuchtelen van het Mauritshuis. Dan krijgt u het weer van het zuidwesten uit lichte sneeuw. Die trekt langzaam naar het midden van het land. Middagtemperatuur iets boven nul. Morgen droog en wat meer zon bij maximaal 5 graden. En zondag vallen er winterse buien. En hoe is het bij de Olympische Spelen? Gio Lippens en Misha Blok. We zijn bijna aan het einde gekomen van de intocht der atleten, der gladiatoren... We zijn op dit moment bij Macedonië die binnenkomt. Dan krijgen we inderdaad nog een paar landen die dan daar na gaan komen. We krijgen Finland zometeen nog. Dan krijgen we de Filipijnen. Dan krijgen we Hongarije, Hongkong. En dan komt het grote moment daar. Land, het moment waarop het land Korea binnenkomt. Dus de twee gezamenlijke ploegen die daar als één gezamenlijke ploeg het terrein op komen.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 rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea met Patrick Lodiers en Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, welkom terug bij Radio Olympia. We zijn alweer halverwege de allereerste uitzending. Inderdaad, live vanuit Gangneung. Ja, de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen... is in volle gang. De Nederlandse ploeg is binnen, maar we gaan snel naar Misha Blok en Gio Lippes. Zij zitten daar in het stadion en er is een historisch moment ja, aanstaan. Dit is, dit is echt een kippenvelmoment, hoor. Want uh, we zien uh, een uh, Noord-Koreaan en een Zuid-Koreaanse... zien we daar uh, bij elkaar uh, uh, uh, oplopen met een vlag... die uh, yeah, de vormen van het uh, land... Uh,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 Eerlijk gezegd, we hebben alle vlaggendragers binnengekregen. Maar van deze twee, eerlijk gezegd, hebben we geen informatie gekregen wie dit zijn. Dus het is even gissen. Ja, het is even gissen. Maar wat een mooie symboliek ook. Hè? Want we hebben de hele ceremonie al hiervoor gekeken. En dan zagen we dat het allemaal draait om passie, om vrede. Heel veel symbolen die verwijzen naar die vrede. Maar dit is toch echt het mooiste symbool. Dat ze gewoon samen hier de vlag dragen. Er is veel te doen natuurlijk over die Koreaanse ploeg met het invoegen met name van de Noord-Koreanen. Kijk, er is een kunstrijpaar... dat zich op eigen gelegenheid, op eigen kracht... heeft gekwalificeerd voor deze Olympische Spelen. Terwijl ik nu ook de zus van Kim Jong-un... zie zwaaien daar naar die gezamenlijke ploeg. Ook dat is wel mooi. Ze straalt er eigenlijk wel daar op het podium. En als je er zo ziet... dan zou je toch niet denken dat zij uit een nou, land komt... waar de tijd heel erg lang heeft stilgestaan. Het lijkt een vrij moderne vrouw, hè? Ja, zeker weten. En je ziet ook de lange witte jassen die ze dragen. En dat wit verwijst... Ook weer naar de vrede. En er wordt nog een keertje handen geschud. Ja, prachtig. En naast staat een van de belangrijke mensen uit het politbureau in Noord-Korea. De grote leider is er dus niet bij. Maar ja, die schudden toch echt minzaam glimlachend de hand van die president en zijn vrouw. En dat is toch ook wel heel bijzonder. Maar ik had het net over dus die, dat kunstrijduo dat zich geplaatst heeft. Verder zijn er natuurlijk tien Noord-Koreaanse vrouwen ingepast in het uh, Zuid-Koreaanse ijshockeyteam. En daar is heel veel over te doen geweest. Daar was de coach uh, van dat ijshockeyteam niet blij mee. Uh, die vond het maar een politiek spelletje. Maar inmiddels, nu ze een paar dagen in dat Olympische dorp in uh, Gangneung verblijven. Nu zeggen ze dat de sfeer geweldig is. En dat die Noord-Koreaanse vrouwen zich fantastisch hebben ingepast in die. Uh, Koreaanse ploeg. En ja, het zal misschien sportief een aderlating zijn... maar laten we zeggen, aan de sfeer zal het niet liggen... als je zo kijkt naar deze ploeg, hoe ze hier opkomen. Marieke de Vries, jij zit ook echt te kijken met open mond bijna. Ook veel voor jou? Ja, ik zit met een dikke glimlach te kijken. En het, ik vind het echt, echt ontroerend om het te zien. Weet je, sinds de jaren 50... ja, sinds eigenlijk het einde van die Korea-oorlog in 53... is er nooit meer contact geweest tot tussen iemand van de familie Kim en uh, een Zuid-Koreaanse president. En nu zie je ze ook nu bij het binnenkomen van die, uh, alle atleten... weer die handschudden, hadden ze al even gedaan. Het ik daar even vast, hè? Ja, het was echt wel heel bijzonder, hoor, dit moment. Um, ja. ja, en aan de andere kant, in 2006 gebeurde het dus ja. ook... Uh, dat ze gezamenlijk binnenliepen. Ik weet natuurlijk niet of er toen ook een Noord-Koreaanse staatshoofd bij was. Nee, maar nee dat was er niet. toen niet bij. Nee, dat dus het dat grote waren verschil. alleen de atleten. Ja, en, en natuurlijk dat dus die Noord-Koreanen... He, uh, uh, sinds de oorlog... Uh, nooit meer hier zijn geweest. In ieder geval de, uh, iemand van de Kim-dynastie. Toch zijn ze hier nu. En toen in 2006... Ja, we weten dus inderdaad niet wie die atleten dat zijn... die die vlag ja. droegen. Maar in 2006 zou eigenlijk voor Zuid-Korea... een grote man de uh, vlag binnenbrengen. Alleen werd toen bekendgemaakt... Uh, Noord-Korea gaat ook meedoen. Toen moest die grote man weg bij de vlag. En werd uh, Bora Lee... dat was een, een, een, een, een snelle baanschaatster... Naar voren uh, geduwd. Simpelweg omdat zij een stuk kleiner is. Omdat alle Noord-Koreanen echt een kop kleiner die zijn, zijn ko dan Hoezo? de Zuid-Koreanen. Ja, onder voeding. Ja. Zit je daar dan dat nu zit ook op te in de genen? Ja, ik probeer wel ertussen tussenuit te halen wie de Noord-Koreaanse atleten ja. zouden kunnen zijn. En je ziet ja, inderdaad wat kleinere mensen ertussen rijden. Maar dat kunnen natuurlijk ook uh, die uh, snelle short-trackers. Is jou dat ook opgevallen? Ja, nou ja, weet je, maar het is inderdaad moeilijk te onderscheiden. Inderdaad. Uh, hoewel, uh, wat ik al zeg, hè, ook die, die, die zus van uh, de Koreaanse leider. Ja, die ziet er gewoon moderner uit dan je eigenlijk uh, verwacht. Dus daar kun je het al niet aan zien. Kijk, je ziet het op het moment dat ze in hun eigen land rondlopen. Ja, in kleding uh, die wij inderdaad uh, tegenwoordig niet meer dragen. Maar uh, ja, anders dan uh, zie je het verschil uh, toch echt niet. Het was trouwens wel weer een mooi momentje. We hebben het voortdurend over kippenvelmomenten. Zojuist kwam die Koreaanse ploeg, die gezamenlijke ploeg, aan bij het vak waar al die atleten zitten. Dus van al die andere landen. En op dat moment gingen al die atleten staan en applaudisseren voor die ploeg. Ja, dat is toch ook fantastisch. Dat zal niet geschript zijn. Sport verbroedert. Zeker. En soms dient, Marike, sport dus ook een hoger doel. Dan moeten dus de sportieve prestaties misschien, als je het praat over die vrouwen een beetje wijken voor de politiek. Voor de vrede eventueel. Voor de symbolieken in dit ja. geval. Samen optrekken. En inderdaad, ze zijn er niet blij mee. Want wat ik eerder ook zei, ze zijn hartstikke fanatiek. Ook de Zuid-Koreanen. En ja, dit gaat ze absoluut hun kans op een medaille kosten. Want er um, moeten ook nog een keertje, iedere keer drie geloof ik koreaanse, moeten -Koreaanse opgesteld zijn. vrouwen opgesteld zijn. Ze moeten ja. gewoon meedoen. Ja, want, ja Je kan ze wel deel laten nemen, maar dan op de bank zetten. Maar dat is natuurlijk ook niet zo aardig. Dus nee, ze gaan uh, absoluut uh, meedoen. Maar ja, dat is natuurlijk met alles bij deze twee landen. Daar staat dat ijshockeyteam eigenlijk ook wel symbool voor... Uh, hoe verschillend ze zijn in alles. Hè? In opleidingsniveau, in hoe ver ze zijn met hun sporten, hun trainen. En dat ja, laat ook wel zien hoe ontzettend ingewikkeld en moeilijk... en misschien zelfs wel onrealistisch uh, een verhaal van eventuele eenwording is. Want daar gaat het natuurlijk in deze tijd ook heel veel over. Uh, Gisteravond trad een, uh, een Noord-Koreaans orkest hierop. En mensen die naar buiten kwamen en die muziek uit Noord-Korea hadden gehoord... die hadden hun... Uh, hun mond vol over van, nou, dit kan een begin zijn van de vrede en de hereniging. Nou, vrede zou mooi zijn, maar hereniging maakt het natuurlijk echt heel erg ingewikkeld. Ja. Dat er 25 miljoen mensen aan de andere kant van de grens wonen... die in alles enorm achterlopen en bovendien ook nog enorm gebreenworst zijn... door ja. een familie die daar als een soort god dat wordt vereerd. Dat is een scherper verhaal, een veel scherper verhaal... dan uh, de DDR destijds met uh, west duitsland hè? Absoluut, gaan we veel, veel groter even, grafijn. Even terug naar uh, Gio en Misha, ja. wat is er nu weer de gang? Ja, we zien een hele mooie symboliek. Hè? We zien uh, Kim Nangi, uh, is een zanger, een hele oude zanger. Hij uh, zingt het lied Arirang. en dat is een lied, uh, ja, eigenlijk het, het officieuze volkslied van uh, van Korea. Een prachtig lied over uit elkaar gaan, met liefde weer samenkomen en verder gaan. Uh, ondertussen kijken we naar een vlot met daarop de vijf kinderen... die al de hele tijd uh, symbool zijn voor de vijf uh, filosofische elementen uit uh, de Chinese cultuur. En die op zoek zijn naar vrede. En ja, het is gewoon, uh, ja, het is gewoon, het is gewoon prachtig. En zeker na dit moment wat we zojuist zagen na Noord en Zuid samen. Nou, laten we even luisteren, want het klinkt echt heel bijzonder. Het is een beetje een verstild moment in deze show. Oh. Ah. Ja, nou, dit is echt prachtig. Het uh, doet me een beetje denken aan de opening van de Olympische Spelen in Sydney. Toen er een soort uh, Australische Willie Nelson, een uh, soort countryzanger, waltzing Matilda zong. Uh, met, uh, begeleid uh, door een gitaartje, verder niks. En dan zo'n enorm stadion. Hier 43.000 mensen die dan zelfs uh, massaal meezingen. Dat is ook heel erg mooi. Het is, het is echt heel bijzonder hoor. Dit uh, officieuze volkslied dat wel heel toepasselijk is. Nu die beide landen eigenlijk, uh, Noord- en Zuid-Korea, gezamenlijk zijn binnengekomen als één Korea. Zo vaak al kippenvelmomenten en er komen er natuurlijk nog veel mee aan. Want er moet nog veel gebeuren tijdens deze opening. Ja, en daarna. Hoeveel krijgen we er dan? Ja. Dat is een ander verhaal. Nou, misschien, uh, misschien komen er nacht al een kippenvelmoment. Dat zou mooi zijn. Twee uur vannacht uh, uh, uw tijd. Tien uur morgenochtend voor ons. Dan komt namelijk de allereerste Nederlander in actie hier in Zuid-Korea. Snowboarder Niek van der Velde begint dan aan zijn eerste run op het onderdeel sloopstijl. We hebben nu zijn coach aan de telefoon. Dat is hartstikke leuk. Frank van der Putten. Uh, goedenavond, Frank. Hi jongens, goedenavond. Ja, uh, Nick, dus niet bij die opening ceremonie. dat lijkt me uh, meer dan logisch. Uh, ligt hij al lekker in bed? Ja, inderdaad. Hij ja. heeft uh, de inkomsten van de Hollanders heeft hij gekeken, daarna is hij inderdaad met een in bed gegaan. En kan hij wel slapen? Ja, denk ik wel. Daar heeft hij meestal niet zoveel moeite mee. We hadden vanmorgen best vroeg training, dus was er ook vroeg uit. Dus ik uh, ga er vanuit dat geen probleem is. Zeg bij een Sloopstijl, leggen snowboarders een parcours af, hè? allerlei schansen, rails over. Uh, ze mogen bepalen, hebben we al eerder deze uitzending geleerd, uh, welke tricks ze dan laten zien. Kan jij iets vertellen over zijn strijdplan straks? Uh, nou, we houden het nog heel even voor onszelf. Het heeft ook een klein beetje te maken met dat we even afwachten wat voor weer het morgen wordt voorspellen wat slechter weer met wat sneeuw en wat wind. En dat kan inhouden dat we nog wat dingen moeten veranderen... afhankelijk van de snelheid. Oh, dat dat hebben we nog even voor ons. Want Het is mooi. Het is de afgelopen dagen prachtig weer geweest. Uh, tenminste hier in Gangneung. Ik ben nog niet in de berg geweest. Is er bij jullie ook uh, uh, zo'n zo lekker zeggen, wintersportweertje geweest? Ja, zeker. Het was wel fris, maar het was verder windstil en het zonnetje scheen. Dus het was goed, uh, goed vertoeven. Maar het is dus bij jullie zo dat jullie morgen kijken van... oké, okay, wat zijn de weersomstandigheden en hoe ligt het erbij? En dan bepalen jullie wat de, het strijdplan wordt. Dus het is eigenlijk een improvisatiekuur. Nee, zeker niet. Nee, nee, nee. Dus er is gewoon een strijdplan en een uh, heel duidelijk strijdplan ook. Eigenlijk staat er voor achter gewoon vast wat hij gaat doen het zou je natuurlijk inhouden op het moment dat het waait... omdat de snelheid minder is, dat je gewoon wat moet aanpassen... omdat je gewoon de snelheid niet hebt om de grote trucs wellicht te doen. Ja. Nou, Jullie zijn al wel op parcours geweest. Is het een beetje goed voor Niek? Ja, het ligt er heel goed bij. Niek heeft er een goed gevoel bij. Uh, het is erg interessant, zeker bovenin... waar mensen die gaan kijken morgen... Uh, heel veel rails-obstakels uh, zullen zien. En daar kan je eigenlijk een beetje uitkiezen welke je wilt hebben. En vervolgens liggen er drie schansen. En uh, ja, die liggen Niek hartstikke goed op dit moment. zeg... Um, het is toch heel bijzonder, want he? Nick van der Velden is 17 jaar. Het is de jongste Nederlandse deelnemer. Uh, ik denk even terug aan mijn uh, uh, jeugd, dat ik 17 was. Ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je zoiets doet, man. Om, als je 17 bent, altijd Olympische Spelen ja, staan, het... toch? Hoe is het, uh, hoe ervaart ja, het is... hij dat? Ja, hij ervaart het als heel erg gaaf. En, uh... Ja, het is gewoon een bijzonder moment en hij, hij ervaart dat ook wel op die manier. En hij weet ook dat het bijzonder is dat hij nog hartstikke jong is. En aan ja. de andere kant weet hij ook dat het zometeen morgen gewoon een snowboardwedstrijd is. De afgelopen drie dagen met training ook voelde gewoon verder als een snowboardtraining. Uh, dus dat zal morgen niet anders zijn. Maar het is niet zomaar snowboard, het is, is sloopstijl. En het is echt, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, het is spectaculair. Het zijn trucs, het is vliegen, ik, het, is, het is prachtig om te zien. Ja, eens. Ja, daar kan je mij wel over zeggen. Maar wat, wat, wat doet een coach op zo'n laatste dag? Is dat gewoon ook, ook, ook doen alsof het een normale wedstrijd is? Ja, we zijn er eigenlijk helemaal niet zo heel veel bezig mee geweest. We zijn met name bezig geweest om inderdaad de laatste puntjes op de i te zetten. Zeker bovenin nog eventjes zorgen dat we echt een duidelijke railrun hebben... en dat hij daar een goed gevoel bij heeft. En voor de rest, op het moment dat het goed gaat, want het eigenlijk de gehele training uh, ging... Ja, dan hou ik als coach ook gewoon verder mijn mond en geef ik hem uh, een high five als het er goed uitziet. Ja, en morgenochtend hier, dus om tien uur... is uh, de eerste ronde kwalificatie voor de sloopstijlfinale van zondag. Wanneer ben jij tevreden als coach? Uh, ik ben tevreden als hij uh, zo meteen op zijn voeten heeft geland... met de run die hij wilde doen. Ja. Nou, we gaan het meemaken. Ja, morgenochtend, tien uur. Ja, en voor de mensen in Nederland, gewoon twee uur s'nachts. Gewoon uur. allemaal opstaan allemaal en dan zie opstaan. je een prachtige... Uh, uh, Nick van der Velde die echt op zijn snowboard... de meest mooie trucs gaat uithalen. Uh, Dank je wel. Dank voor de putten. Put. Aretha Franklin. Franklin, goede plaat hè, Think. Ja, ja, Zeker, altijd goed. Aretha Franklin, een groot doorbraak in vruchtbaarheidsbehandelingen. Ja, we behandelen ook het andere nieuws natuurlijk in de Radio Olympia. Wetenschappers in Schotland hebben namelijk voor het eerst... buiten de baarmoeder eitjes gekweekt die geschikt zijn voor bevruchting. De cellen zijn afkomstig van uh, eierstokken die zijn ingevroren... en zijn in een laboratorium gerijpt. En dat is iets wat normaal natuurlijk in het lichaam gebeurt van de vrouw. Annelies Bos is aan de lijn, gynaecoloog op de afdeling Voortplanting in het UMC Utrecht. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Een uh, doorbraak, uh, begrijp ik. Wat maakt dit zo bijzonder? Nou, um, het is uh, nog niet eerder gelukt om in een laboratorium... van een uh, onrijpe eicel een rijpe eicel te kweken... die geschikt is voor bevruchting. Dat was al wel eerder gelukt bij muizen. Maar uh, de onderzoeksgroep uh, in uh, Schotland, in Edinburgh die uh, heeft jarenlang onderzoek hierna gedaan... om dit voor elkaar te krijgen. Dus dit is zeker heel heugelijk nieuws. Ja, en wat hebben ze daar dan precies gedaan in Schotland? Uh, ze hebben uh, bij uh, vrouwen, een kleine groep vrouwen... die een keizersnee ondergingen... hebben ze gevraagd of ze een stukje eierstokweefsel mochten meenemen... voor onderzoek uh, in hun laboratorium. En uh, in eierstokweefsel liggen onrijpe eitjes klaar. En die hebben ze dus via uh, diverse kweekstappen hebben ze die, uh, kunnen kweken tot eicellen in een rijp stadium Wat we dus normaal bij een IVF-behandeling voor elkaar krijgen... nadat vrouwen uh, met hormonen stimuleren en uiteindelijk een punctie doen. Dan hebben we ook een rijpe eicel. Mm -hmm. En die rijpe eicellen die zijn dus klaar voor bevruchting met zaad van een uh, man... En uh, die hele fase daarvoor hebben ze dus nu in een kweeklaboratorium kunnen nabootsen. Uh, en dat is uh, ja, we indrukwekkend. Ja, en dat is dus bijzonder goed nieuws voor die vrouwen waarbij dat dus niet lukt. Uh, nou, het is, uh, het is met name goed nieuws voor vrouwen die uh, eierstokweefsel ooit hebben ingevoerd. Dat zijn over het algemeen vrouwen die een kankerbehandeling hebben moeten ondergaan. Mm -hmm. En voor die tijd eierstokweefsel hebben laten invriezen. En die vrouwen die komen dus ooit bij ons terug om te vragen of zij het eierstokweefsel teruggetransplanteerd kunnen krijgen, zodat hun um, fertiliteit weer terug kan keren in ja. hun eigen lichaam. Maar deze techniek is tot dusver experimenteel. En waarom? Omdat er een kans bestaat dat er tumorcellen uit het Ingevroren eistokweefsel, wat we dus gaan terugplaatsen, weer in het lichaam van die vrouw terechtkomen, zodat ze wellicht opnieuw kanker krijgen. Ja, ja. En doordat we nu een manier hebben om buiten het lichaam eiccellen te rijpen, eh, lijkt het dus voor de hand, want deze techniek is nog niet uit hun treuren eh, doorontwikkeld, er zitten nog beperkingen aan, maar je zou je kunnen voorstellen dat we die in het vervolg niet meer ijstokwezen hoeven terug te plaatsen... maar dat we dus het ijstokweefsel hoeven te ontdooien... in het laboratorium een rijpe ijscel maken... en dan verder kunnen met bevruchting in het laboratorium maken van een embryo... en uiteindelijk het terugplaatsen van een embryo in de vrouw... zonder dat deze vrouw ja. het risico loopt dat ze de kanker krijgt. Prachtig nieuws, een mooie en, doorbraak. Dat is heel mooi nieuws. Annelies Bos, hartelijk dank. NPO Radio 1. Half tien hier in Zuid-Korea, half twee in Nederland. Tijd voor ja, de, al het andere nieuws met Jan van der Putten. Het Mauritshuis heeft in België een schilderij van Jan Steen ontdekt. Dat doek, de beschimping van Simpson, stond in Antwerpen... in het depot van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten. Er werd gedacht dat het een kopie was, maar het is een echte Jan Steen. De Europese Centrale Bank en de Nederlandse Bank... doen onderzoek naar de bestuurscultuur bij ABN AMRO. Minister Hoekstra van Financiën bevestigt een bericht daarover van het FD. Aanleiding voor het onderzoek is het onverwachte opstappen... van president-commissaris Olga Zoutendijk bij ABN AMRO. De nummer drie op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie... heeft haar lidmaatschap van de partij opgezet. Su opgezegd. Suzanne Teunissen noemt de manier waarop het partijbestuur... met kritiek omgaat verre van democratisch. En het Amerikaanse congres heeft ingestemd met de nieuwe begroting voor de federale overheid. En daarmee is de shutdown van de overheid voorbij. President Trump moet daar nog zijn handtekening zetten onder de begroting. en onder de verhoging van het schuldenplafond. Radio Olympia. Met Patrick Lodiers en Jeroen Stompost. Inderdaad, wij zitten hier in die lege ijshal. Maar daar in het grote Olympische stadion is van alles aan de hand. Dus snel over naar Gio-Lippus en Misha Blok. Ja, wat er aan de hand is, is dat we de speeches krijgen. Dat hoort er natuurlijk ook altijd bij. We krijgen eerst uh, het hoofd van uh, de Olympische organisatie hier in Korea. Daarna komt Thomas Bach. Die mag dan een uh, verhaal afsteken. En dan krijgen we tot slot krijgen we de president van Korea. En die, meneer Moon. En die gaat dan uh, de spelen officieel voor geopend verklaren. Ja, dat is natuurlijk altijd wel het belangrijke moment ook weer. Er zijn zoveel belangrijke momenten. Ja. Nou, we hollen eigenlijk van de ene naar het andere momenten. Ja, en, en we en, hebben ook nog een show gehad. Ook dat, want die show die bestond uit de 120 poorten naar de toekomst. En, uh, want het ging de hele tijd eigenlijk al over van hoe gaan we die vrede vinden? Die vijf kinderen die op zoek zijn naar vrede. En hier lieten ze zien hoe gaan ze dat vinden? Nou, door een media link, Het verbinden van mensen en werelden. Nou, Dat was met allemaal ledlampen. En echt een prachtig uh, spektakel was dat eindigend uh, met vuurwerk. En op dit moment is nog steeds de speech bezig van. Ja dat, is, uh, meneer, die, uh, ja, dat is de, de, de, de, de baas van uh, jee ja. Hoon, inderdaad. Uh, Precies, heet, en, die... en hij verwijst uh, naar de kracht van, uh, van de Spelen. Hij verwijst daarbij naar de Winterspelen van, uh, uh, van Pyongyang Dat hij, hij hoopt dat hij uh, de kracht zal hebben om de twee Korea's samen te brengen. En hij verwijst ook naar de Spelen van uh, 1988 in Seoul. Toen uh, dat heeft geleid tot het uh, samenbrengen van Oost en West... en de afbraak van uh, de Koude Oorlog. Nou, we laten deze speech maar even voor wat hij is. En dan uh, straks, op het moment dus dat de Spelen voor geopend worden... dat is wel een momentje om erbij te zijn. Misha, ja. dankjewel ook voor de vertaling. Ik ga ook even naar Marieke, want we horen heel veel symboliek in het stadion. Maar buiten het stadion was ook van alles aan de hand. Je hebt zelfs een soort van flyers meegemaakt. Ja, en, en, en een Koreaans vlaggetje heb ik voor ja. jullie meegenomen voor de rest van de week. Voor op jullie in ja, die de gaat studio. Hier op, uh, ja, die ging net um, even voor de tv, dus moesten we even iets weer gaan. Ja, dit, dit, dit, dit komt van demonstranten die uh, vandaag al vanaf het middaguur ongeveer aan het demonstreren waren buiten. Eerst op, het, uh, op de parkeerplaatsen uh, waar vandaan de shuttlebussen vertrekken om uh, het publiek naar de stadions te brengen. stonden een man of drie, vierhonderd te demonstreren en waar ze... Tegendemonstreerde was niet zozeer de deelname van Noord-Korea als wel um, dat ze het niet mee eens waren... dat de ploegen, he, de Noord-Koreaanse en de Zuid-Koreaanse atleten... achter die gezamenlijke vlag het stadion ingingen. Dit zijn ze zijn trots op mensen, hun eigen vlag. Trots op hun eigen vlag en ze vinden dat um, Moon Jae-in, de president van Zuid-Korea... zich eigenlijk ja, he, te veel voor het karretje heeft laten spannen van Kim Jong-un... Um, ze hadden ook spandoeken bij zich, waarin ze zeiden: La Pjong Chang, niet uh, over, um, uh, uh, uh, in ieder geval, over. Uh lopen worden door de propaganda uit Pyongyang... de hoofdstad van Noord-Korea natuurlijk. En ze hebben toch het gevoel dat nou ja, Moon een beetje te veel... naar de pijpen van Kim Jong-un danst. Daarom hadden ze niet alleen de Zuid-Koreaanse vlaggen bij zich... maar vooral ook heel veel Amerikaanse vlaggen. Want zij wilden uitstralen... wij staan sterk samen met onze bondgenoot Amerika. Wij willen niets te maken hebben met dat regime... het communistische onderdrukkende dictatoriale regime in Pyongyang. En nu lijkt het net als we samen optrekken achter een gezamenlijke vlag. Alsof we het daarmee eens zijn of zo. Ja, je had ook nog die flyers meegenomen. Ja, deze flyers, je ziet erop een foto van uh, Kim Jong-un. Maar ook allerlei. Ik kan het al de webcam we dollar biljetten, zie je erop. Uh, en daar staat in het Koreaans op: uh, 1 miljoen uh, dollar wordt uitgereikt voor de Assassin to Kill Kim Jong-un. Dus dit is eigenlijk een oproep tot een soort crowdsource actie om eventueel Kim Jong-un te vermoorden. Stel naar Guillaume en naar Bach. 5, 0, From... Olympische Spelen en nu gaan we luisteren naar Thomas Bach... die zijn speech houdt. Inderdaad, de Olympisch kampioen van 1976 in het schermen. Ik ben benieuwd wat hij allemaal gaat zeggen hier. Hij hey, verwelkomt eh, voor, voor ook eh, de grote baas van eh, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, meneer Gutierrez. Die ook eh, bij die hoogwaardigheidsbekleders op eh, de tribune zit. Ja, dit is een beetje het officiële welkom natuurlijk. ...de hiver 2018, Pyeongchang. Welkom bij de Winter wintergames Pyeongchang 2018. This is the moment that we all have been waiting for. The first Olympic Games on snow and ice in the Republic of Korea. This is the moment that the organizing committee, the public authorities and so many Korean people have been working for with great dedication and commitment. You all can be very proud tonight. Now is the time for Pyeongchang. Nou, het zijn de gebruikelijke ja, beleefdheden ook in de richting van het organiserende land natuurlijk. Ik ben benieuwd of hij nog iets zegt over de politieke situatie. Heel erg bedankt moment mogelijk heeft gemaakt. Een speciale gaat naar de duizenden van volanteers. De vrijwilligers worden bedankt. Dankjewel. Ja, ik wil zeggen, er was geen woord Koreaans bij, maar dat was inderdaad keurig Koreaans van Thomas Bach, de president van het IOC. Nu is het jouw This Dit be de competition van je leven. Geen politiek verhaal dus, maar vooral een sportief verhaal. De atleten die voor de wedstrijd van hun leven staan. You will inspire us all to live together in peace and harmony. Dat vrede. Despite all the differences we have, you will inspire us by competing for the highest honour in the Olympic spirit of excellence, respect and fair play. You can only really enjoy your Olympic performance als de regels De regels moeten gerespecteerd worden. Dat gaat zo meteen natuurlijk gebeuren. Dan krijgen we ook de eetaflegging van de officials, van de atleten be en van de coaches. And maar ook hier geen harde woorden. Niks over Rusland, niks over de atleten die hier wel mogen zijn uit dat land. Hij houdt zich ver van politiek op dit moment in the Olympic Village, respecting the same rules, sharing your meals and your emotions with your fellow athletes. This is how you show that in sport we are all equal. This is how you show the unique power of sport to unite people. A great example of this unifying power is de joint march here tonight. Of the twee teams van de National Olympic Committees of the Republic nou, komt hij dan of Korea. Toch. Inderdaad. And the het gezamenlijk optreden van Noord- en Zuid-Korea. Het bewijs dat sport verenigt, zegt Bach. We thank you. En een groot applaus natuurlijk. Niet alleen vanaf de tribunes, maar ook vanuit het vak met atleten. All the athletes around me. All the spectators here in the stadium and all Olympic fans watching around the world, we are all touched by this wonderful gesture. We all join and support you in your message of peace. United in our diversity, we are stronger than all the forces that want to divide us. Two years ago, in Rio de Janeiro, with the first ever refugee Olympic team, the IOC sent a, a powerful message of hope to the world. Now, in Pyeongchang, the athletes from ROK and DPRK, by marching together, send a powerful message of peace to the world. Noord- en Zuid-Korea hebben dus een sterke boodschap gegeven aan de wereld, zegt Bach. De atleten dan tenminste van dat land, de sporters uit dat land, om Let gezamenlijk op te lopen. These Olympic experience with the world. Hamkei Gayo, Pyeongchang. And now, I have the honor... Of mag dus de president naar voren komen... ...meneer Joe In-moon. En die mag dan zometeen de Olympische Spelen voor geopend verklaren. Een veilige speech, vind ik zelf, van Bach... ...waarin hij langs de randjes gaat, waarin hij geen risico's heeft genomen. In ieder geval niks heeft gezegd over de Russen. Nou, daar komt hij dan hoor, de Koreaanse president. Ik kan het niet meteen vertalen, maar ik denk dat hij het gezegd heeft. En hierbij verklaar ik de Olympische winterspelen van Pyeongchang voor geopend. En meteen krijgen we een spektakel alweer in de vechten. Aan de achterkant van de tribune hier, aan de overkant van dat prachtige pentagon. Die vijfhoek, daar krijgen we vuurwerk. Meteen na afloop van de speeches ach, en de show, die ah, gaat meteen weer door. Ja. Duizend inwoners van de, de Gangwon-provincie vormen samen een vredesduif. komen het podium op en we gaan straks kaarsen aan. En uh, ja, de boodschap is duidelijk, hè. vrede op aarde. Samen vormen wij een vredesduif. Vuurwerk erbij. Nou, het is helemaal af, toch? Helemaal. Ja, Marieke, jij zegt ook al helemaal af, helemaal af. Maar vond je het ook niet een beetje een veilige, eigenlijk een beetje brave speech... Ja, de speech was niet, uh, niet politiek of zo. Maar ik weet ook niet of dit dan de plek is om dat te doen. Want het gaat natuurlijk om de sporters. Het gaat om die atleten. En die wilden die natuurlijk nou, ook als een, een hart onder de riem steken. Als een niet zo vol staat met symboliek... en uh, dit gebeurt, dan is dat is dan ook een symbool... dan mag je dat volgens mij best wel uh, feller benoemen. Nou ja, hij zei het ook. Hè. Hij zei, vooral, hij, hij vooral hield hij zich... Weg van de politiek om het te hebben over de president of over de zus van Kim Jong-un die er is. Hij benoemde met name de atleten die de moed hebben gehad om gezamenlijk ja. achter die gezamenlijke vlag het stadion binnen te gaan. Uh, dus die gaf hij alle eer en credits voor dit mooie gebaar van vrede. Zo noemde hij het. Was het nou een beetje een lauw applaus of lag dat aan onze afluistering? Dat zou heel goed kunnen. Dat zullen we zo even vragen aan, uh, aan uh, Micha en, en Gio. We gaan zo meteen weer die kant op. We gaan ondertussen afscheid nemen van uh, Marieke Vries. Want Marieke staat om te trappelen namelijk. Om jou mee te nemen naar de televisieuitzending. Ja, ja, ik geef en... naar Henry Schut. Ja, dat nou, goed, dan ga je je daarna... Ja. Ook leuk. ook leuk. Het wordt van tevoren opgenomen dus, ja, dat kun, ja, dat kunnen we wel heel stoer ja, zeggen. Nee, nee. We doen dit, het is niet live. Nee, ja. want dat zou echt idioot zijn. Dat zou heel erg laat zijn. Nou heel worden. laat, midden in de nacht. Ja. Maar je dus, uh, dankjewel voor dankjewel. de duiding. Ja. Ik vond het ontzettend leuk om erbij te zijn. Dank je dat ik bij jullie de openingsceremonie mee mocht kijken. Nou, ja. Mooi. En je hebt voor ons een vlaggetje, een Zuid-Koreaans vlaggetje meegenomen. Neem volgende keer ook zo'n uh, zo zo Korea-vlag mee. Zo'n gezamenlijk. Zo'n gezamenlijk. Ja. Ik ga daar naar op zoek voor jullie. Erg mooi vind ik. Doe ik. Dankjewel.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 It will carry on. Bye.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 Too short. Uh, don't listen to Of monsters en men, Little Talks. Ja, het Ja, dacht ik. Kom eens. Er loopt hier in Gangneung ook een, een Nederlander rond in een Koreaans trainingspak. Dat is Bob de Jong. Jawel, onze Bob de Jong. Dat mag je rustig zeggen, maar pas op. Dat doen ze hier in Zuid-Korea dus ook. Want de Olympisch kampioen op de 10 kilometer van 2006... is tegenwoordig assistentcoach van Korea. Voor hem zijn deze spelen dus extra bijzonder. En Steve Dalebout, die sprak met hem. Hoe is het voor jou om uh, nu zo vlak voor de Spelen in... Uh, is het eigen land, voelt het al een beetje zo, te zijn? Uh, ja, bijna wel. Het is... Uh, nou... Je voelt gewoon dat het echt leeft. En, uh, we zijn niet twee weken terug op trainingskamp uh, geweest. nog of, uh, eigenlijk twee weken terug uh, zijn we weggegaan. Ja, je merkt gewoon het uh, dorp, het stad, uh, stadje. Uh, het kriebelt gewoon. En, uh, je ziet gewoon het borrelt uh, aan alle kanten. en uh, ja, De mensen zijn er klaar voor. Zijn ze trots, de Koreanen, op, uh, op deze spelen? Nu al op voorhand? Uh, maar voor mij is het gewoon zo'n zo heel trots land. En uh, zijn ze heel erg uh, blij om Koreaan te zijn. Oh ja, waar merk je dat aan? Nou ja, de, de uitstraling, dat ze gewoon ook uh, overal de vlag op uh, plakken. En uh, ja, uitstralen van uh, Korea heeft van ons. En uh, ja, dat het nu uh, het noorden nog wat uh, een beetje afhankelijk. Ja, uh, niet erbij hoort. Uh, dat doet ook wel een beetje, uh, beetje pijn. Ja, en ja, hoe merk jij dat? Dat, dat, dat, dat, dat, is, dat, is, een, dat is een issue hier. Hè? Dat, dat speelt natuurlijk enorm. Uh, hoe merk jij dat? Nou, kijk, vooral in de media dan. En, uh, op het moment ja, dat je er even naar, naar vraagt of wat er iets gebeurt... dan merk je gewoon van ja, goh, uh, het is ons land. En wij kunnen eigenlijk niet over, de, over land uh, het land uit. Het is altijd over zee of door de lucht heen. En dat, uh, ja, eigenlijk de connectie uh, naar Parijs ligt er. Er ligt een uh, spoorlijn waar je zo naar Parijs kan. Alleen ja, uh, er ontbreekt een... Uh, nou ja, 200 kilometer. Is dat iets waar jouw is mee bezig zijn? Hoor je ze daarover? Nee, absoluut niet. En dat is geen, geen issue binnen de ploeg. Je had het eerder over de, de, de Zuid-Koreaanse vlag... die de, koreanen, de zuid koreanen overal opplakken. Nou, die hebben ze ook op jou geplakt, hè? Je hebt daar wel eens eerder wat over verteld... over, natuurlijk over hoe jouw ervaringen zijn uh, in dit land als assistentcoach. Uh, nou ja, je staat hier ook met een uh, Korea-pet op. Je bent helemaal Koreaans nu. Uh, vertel ons deze spelen... van wie heb jij nou de hoogste verwachtingen binnen jouw ploeg? Ja, de, de Sung Hoon Lee is uh, voor onze ploeg, voor de Rounder zeker uh, ja, de, de, de grote man. En uh, dat merk je ook in de stad. En uh, als hij ergens komt, dan is het uh, Lee Sung Hoon. En... Wat is het nou? sun Hoon Lee of Lee sun Hoon? In Nederland is het sun Hoon Lee en in Korea is het Lee sun Hoon. Dat is goed om te weten. Ja, nee. Maar dat is de grote man. Ja, dat is uh, volgens mij binnen de, het lange baanploeg de uh, leading man. Maar Mo en Zhang uh, Wali, dat zijn ook uh, zeker uh, namen. En, ja, en, uh, verder, uh, de teampersoet, zijn, uh, zijn de mannen goed genoeg voor, uh, voor een medaille, voor een finale plek. En als we daar uh, ja, in de finale terechtkomen, uh, ja, dan, dan is het gewoon uh, man tegen man of eigenlijk ploeg tegen ploeg. En dan, ja, als hij dan de halve finale goed doorkomt, ja, dat hangt van hele kleine dingen af. En dat kan op een tiende beslist worden. Heb je er zin in? Ik heb er zeker zin in. Laat maar beginnen. En uh, er komen er, uh, hele mooie wedstrijden aan. En, uh, het worden gewoon hele mooie spelen. Absoluut. En, uh, volgens mij is het enige waar we over te klagen hebben is de, de kou buiten. Maar als het daarbij blijft, ben jij tevreden? Ja, fantastisch hier. Ja, Bob ja. de Jong heeft er zin in. Wij hebben er ja. ook zin in. Hè? Oh ja, heel veel zin in. De spelen zijn geopend, dus ze zijn begonnen, Patrick. En het wachten is nu nog op één ding: op de, op de Olympische vlag en de vlam. Ja. Nou, Guillaume en Micha. De vlag die uh, wordt op dit moment uh, binnengedragen en uh, ja, door verschillende mensen, Giel. Ja, dit zijn allemaal Koreaanse sporters van vroeger en van nu. Dus er zitten hele oude sporters bij, uh, zo te zien. Maar er zitten ook uh, sporters bij die nog als uh, groot talent gelden. Dus ze hebben een soort van gemixte uh, ploeg rond die uh, vla uh, vlag. Het zijn er acht in totaal. Kijk, dit is een van de jonkies uh, die daar uh, ook uh, meeloopt. En uh, Een mooi gemengd gezelschap. Ja, die vlag, dat is natuurlijk ook altijd traditioneel. Dit zijn een beetje de traditionele dingen die horen bij zo'n uh, opening... We krijgen straks ook de hymne te horen. Uh, gecomponeerd door een Griek. Spiridon Samaras. Uh, Text is van Kostis Palamas. Uh, die was voor het eerst te horen trouwens tijdens de zomerspelen van 1896 in Athene. En pas in 18, ne, 1958 werd dat lied aangewezen als uh, de officiële Olympische hymne. En die was voor het eerst te horen bij de Olympische zomerspelen van Rome in uh, 1960. Maar dat krijgen we zo meteen te horen als die vlag eenmaal gehesen is. Ja, want voordat die vlag werd binnengedragen zagen we echt... een een spectaculair tafereel. Dat was een formatie van 1200 drones. Grootste aantal ooit. Tegelijkertijd de lucht in. En dat was uh, vooraf opgenomen. Dat uh, was wel noodzakelijk. Want met die, al die drones en de kou en de wind. Was het uh, te gevaarlijk om dit uh, live te doen. We zagen in de film die drones in de lucht. En tegelijkertijd 100 skiers die een afdaling namen. Met fakkels in hun handen. En uh, die drones die vormden samen in de lucht een mens. Prachtig om te zien. En, uh, ja, inderdaad, en natuurlijk de Olympische Ringen op het eind. Uh, boven de Olympische skipiste mooi verlicht, inderdaad. Net een eindje hier verderop, want het is wel prachtig om te zien als we over het stadion heen kijken. Dan zie je in de verte de Olympische skischans. Uh, zie je daar nog net het topje van. En als je daar omheen kijkt, dat hele Olympische complex, dat baat op dit moment in een zee van licht. Uh, al die complexen, die zijn uh, verlicht. En uh, ja, die blijven ook natuurlijk, zeker met dat wit van die skipistes. Dus die blijven gewoon echt gloeien, glimmen in de nacht. En dat, dat ziet er ook prachtig uit. Ja. En uh, zo meteen gaan we kijken naar de vlam uh, die wordt aangestoken. En we kijken al nu op een soort skischans in een van de hoeken van het stadion. En daar bovenaan zien we een soort stellage waar een ketel in zit en daar zal de vlam ontstoken worden. Ja, prachtig. De projectie nog steeds op die vloer hier van deze ja, tijdelijke arena. Het is alleen gebouwd voor de opening en voor de sluiting van deze, deze Olympische Spelen. Wordt verder tijdens de hele Spelen niet gebruikt, dit stadion. Uh, 43.000 man kunnen erin. Maar hierna zal die gebruikt gaan worden als trainingscentrum, zeggen de Koreanen. En uh, er zal ook een museum inkomen, een Olympisch museum... waarin ja, de geschiedenis van deze winterspelen in ieder geval tot een lengte van jaren verteld zal worden. De vlag is trouwens inmiddels overgenomen door een soort van erewacht die die vlag zo meteen moest gaan hijsen. Dat zullen de mannen zijn die hem zo meteen daar richting de vlaggenmast gaan brengen. Ja, en dit zijn allemaal... De, de, de gebruikelijke plichtplegingen. We krijgen zometeen nog de Olympische Aid, uh, atleet, coach en official. Voor het eerst trouwens leggen ze niet meer alle drie afzonderlijk die hele Olympische eet af, met het hele verhaal erbij. Uh, ze doen even een kort statement, dat zij zweren om uh, inderdaad uh, ja, de, de, de, de, de geboden om die te volgen. En uh, daarna komt dan de atleet terug en die legt dan de eet namens iedereen af. En wat je ook heel mooi ziet, is daar op dat middenterrein overal waar die vlaggedragers gelopen hebben, daar uh, ligt nu Eigenlijk een soort van sneeuw dat is geprojecteerd. Ja, zo meteen dus de eten. We, zagen, we hoorden de net al de president van het IOC zeggen... gedraag je tegen de atleten. Gedraag jullie in het, in het Olympisch dorp. En deel je eten met elkaar. Wees harmonieus met elkaar. En nu gaan we luisteren naar die Olympische hymne. En die wordt gezongen door een hele bekende zangeres hier uit Korea. Solist bij de operaan Bon Wang Soo mi die in 2014 het koningin Elisabeth concours won in België en echt over de hele wereld optreedt. Zij zingt de Olympische hymne. <middels> Draagt ze een uh, traditionele hangbok. En dat is? En dat is het, het traditionele gewaad. is ideaal. Want je hoeft als vrouw nooit op dieet. Je kan hem altijd aantrekken. Het ziet er altijd goed uit. Ja, het, het heeft in niets ja, eigenlijk weg van een kimono bijvoorbeeld. Hè? Net aan de overzijde van de Japanse zee. Uh, in Japan. Uh, de, de, de kleding is hier echt totaal anders. Hè? Ja, klopt. En wat heel kenmerkend is... Uh, dat zijn die hele lange, wijde mouwen. En dat zie je ook nog steeds terug... in de beleefdheidsvormen in Korea. Dat als je iets inschenkt voor een ander... moet je nog steeds je mouw vasthouden. Oké. Okay. De kleuren van de Olympische ringen... die worden geprojecteerd op... Uh, ja, wat het meest lijkt eigenlijk op een soort skieschans in de richting van de stellage waar de Olympische vlam uh, terecht zou komen. Daar moet het zo meteen allemaal gaan gebeuren. En het is natuurlijk de vraag van hoe die vlam uiteindelijk wordt aangestoken. En door wie? Vraag die we zo meteen zullen beantwoorden, terwijl het stadion nu nog weer ja, baat in allerlei... Ja, lichtjes. Uh, het zijn net vuurvliegjes eigenlijk. Als je zo'n beetje het stadion rondkijkt. Dit zijn niet wat we gebruikelijk altijd wel zien bij grote voetbalevenementen of bij sportevenementen: de mobiele telefoons. Maar dit zijn echt gewoon kleine ledlampjes. die bij iedere positie daar op die tribunes ja, vastgebonden zijn. En uh, die in een uh, ja, flikkerende manier uh, in ieder geval uh, uh, aangaan en uitgaan. In totaal 102 gouden medailles, hè? Die worden verdeeld. Zijn er heel veel, meer dan ooit. Ja, dat is ook bijzonder voor deze spelen. Er zijn natuurlijk weer nieuwe sporten bijgekomen. En dat betekent dat, uh, terwijl de soprano op dit moment klaar is met haar uh, nummer... en inderdaad wel een ovationeel applaus krijgt uh, van het uh, publiek. Thomas Bach, braaf klappend. De vlag is dus gehezen. De Olympische vlag hangt naast de Koreaanse vlag. Ja, en dan gaan we dus in de richting van de binnenkomst. And nee, dat is niet waar. We gaan eerst eten. Ik wil eerste veel aid. te snel. Ik wil veel te graag dat hoogtepunt van deze. Je wil vuur zien. Ik ja. wil vuur zien. <laughs> Pour les prestations de serment, Tebom Mo patinage de vitesse va prêter le serment olympique au nom de tous les athlètes. Hoshi Kim snowboard va prêter le serment olympique au nom de tous les juges. Et enfin. Kiho Park, Combiné Nordique, gaat prêter de serment olympique au nom de tous les entraîneurs. De drie sporters dus, of de drie uh, ja, aanwezige deelnemers, hoe wil je dat noemen: een atleet, een coach en een official, die zometeen de eet mogen gaan afleggen. Maar eerst krijgen we dus die verkorte versie. 선수 대표는 스미드 스테이팅 종목의 모태범 선수 심판 대표는 스노보드 슬로프 스타일 종목의 김우식 님 코치 대표는 노르딕 복합 종목의 박기호 님입니다 모든 선수들의 이름으로 모든 심판들의 이름으로 모든 코치와 경기 임원들의 이름으로 우리는 올림픽 관련 규칙을 존중하고 준수하며 페어플레이 정신으로 본 올림픽에 참여할 것을 약속합니다. 우리는 스포츠의 영광과 팀의 명예를 위하고 올림픽 정신의 근본 원칙을 준수하여